Haal jij zijn SEO eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die like lekkerst.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 1 over 7, het Q Music Nieuws van Nu.nl. Krijg je van Annemarie. En goedemorgen. In het dorp Bleskensgraaf, vlakbij Rotterdam... is een protest tegen een gepland AZC uitgelopen op geweld. De demonstratie was gisteravond bij het gemeentehuis... waar werd gedebatteerd over het asielzoekerscentrum. Buiten staken mensen zwaar vuurwerk af... en gooiden ze stenen en glas naar de politie. Vanwege het geweld schorste de burgemeester het debat voor een tijdje. Ik ben beneden nodig. Veiligheid, politie, vraag mij om. Dus ik schors daarom even de vergadering. Ik moet de vergadering verlaten. Uiteindelijk heeft de ME ingegrepen buiten bij het gemeentehuis. Er is niemand opgepakt. Vlakbij Heerenveen is mogelijk weer een drugslab gevonden. Details zijn niet bekend en ook niet of er iemand is opgepakt. Het zou al de derde vondst van een drugslab in Friesland in een paar dagen tijd zijn. Afgelopen weekend en maandag zijn in totaal tien mensen opgepakt.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 En volgens Trump zijn Amerikanen meer gaan verdienen... en zijn ook de prijzen van bijvoorbeeld benzine flink gedaald. Hij overdreef daarbij enorm. Uit onderzoek blijkt ook dat Amerikanen helemaal niet zo tevreden zijn... met het beleid van Trump. En tientallen steden en dorpen doen mee met een proef met noodsteunpunten. Zo'n punt is een plek waar je informatie kan krijgen... als er bijvoorbeeld door een crisis voorzieningen als stroom of water uitvallen. Bekeken wordt wat zo'n steunpunt nog meer zou kunnen doen. Uiteindelijk moet iedereen, iedere buurt zo'n steunpunt krijgen. Het weer nog van weerplaza, vooral in het noordwesten... kan het nu nog lang mistig zijn. Verder stralend lenteweer vandaag, veel zon en maximaal 19 graden. Op de weg niet al te druk. Twee vertragingen langer dan 10 minuten. Maar eerst even een wegafsluiting. Eh, op de A22 is namelijk een ongeluk gebeurd richting Beverwijk. Je komt ter hoogte van Velsen Zuid daar in een, in een file terecht. Omrijden doe je via de Wijkertunnel. De files die zijn eh, niet al te lang. Op de A1 richting Amersfoort kom je in 6 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken met 10 kilometer. En op de A15 richting Ridderkerk staat 2 kilometer file tussen Gorkum en Siederecht Oost. Daar 11 minuten. 4 over 7 op je woensdagochtend. Goedemorgen.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 I wanna come alive I wanna feel the love going to overdrive Drive, goedemorgen 7 over 7. Woensdag de 25e van februari. Je luistert naar show 1589, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Marie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Ja, misschien ben je lekker op wintersport... of sta je op een punt om die kant op te gaan. We hadden het er net over. Ja, er is ook lawinegevaar. Als je binnen de pistes blijft, is er vaak ja, niet veel aan de hand. Maar het is in het Alpengebied, ja, continu in het nieuws... dat er lawines zijn. En wij zijn benieuwd, hoe is het als je in een lawine terechtkomt? Aan de telefoon hebben we Mariska. Mariska, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij bent op jouw zeventiende terechtgekomen in een lawine. Dat was in begin jaren negentig. En jij was op dat moment skileraar in Oostenrijk. En jij was samen met jouw vriendje, met zijn broer en met een andere skileraar daar. En jullie besloten nog een laatste afdaling te maken van het seizoen eigenlijk, toch? Ja, ja klopt inderdaad. Wat gebeurde er toen jullie die afdaling maakten, Mariska? Nou, wat, wat jullie al zeiden, het was uh, de laatste dag. En uh, voor ons gevoel lag de wereld aan onze voeten. Het uh, was een uh, strak blauwe dag. En er lag ongelooflijk veel uh, poedersneeuw. Het had die nacht uh, gesneeuwd. En zo zogezegd uh, vertrokken we en uh, hebben we een hele mooie piste uitgekozen. Waar we dachten van, uh, dit is echt uh, en stijl en uh, veel poedersneeuw. Was dat um, buiten de piste of binnen, binnen de piste? Um, ja, dat was wel buiten de piste. Oké. Okay. Maar goed, we hadden met we waren allemaal skileraren en hadden veel opleidingen gedaan. In die zin uh, uh, dat je ook een berg kan lezen en dat soort uh, zaken. Mm. Dus uh, maar goed, als je jong bent, uh, voel je het toch wat uh, onschendbaarder, denk ik. Yeah. Ja, wat er gebeurde was dat we uh, eigenlijk uh, de eerste afdaling die we wilden maken, daar ging het eigenlijk uh, direct mis. We waren met z'n vieren, uh, twee en twee. Ik zat in de tweede groep. Toen de eerste twee uh, jongens uh, vertrokken. Uh, met de aanraking van de sneeuw met hun uh, skis. Daar uh, ging de lawine eigenlijk al door af. Dus dat was uh, yeah, met een oorverdovend geluid. Uh, eigenlijk binnen een paar seconden uh, werd ik daar meegevoerd. Wat, wat gebeurt er op het moment dat jij dat oorverdovende geluid hoort? Uh, kijk je dan achterom en weet je meteen, dit is, dit is foute boel? Ja. Ja. ja, het is echt zo oorverdovend. Het is echt... Uh, ja, ik kan dat gevoel, of dat geluid, ook niet zo goed be uh, beschrijf ik. Beschrijf het wel eens met een soort van hele woeste zee... met hele hoge golven die zo uh, heel hard breken. Mm -hmm. Maar eigenlijk nog extremer. En als je daar zo dichtbij bent, ja, dan weet je wel van... Ja, net alsof de aarde buldert of zoiets. Uh, een beetje dat gevoel. En wat, ge uh, wat, wat gebeurt er daarna? Want Dan kan ik me voorstellen dat het heel snel gaat. Ja. ja, want de Lewine ging uh, 220 km per uur. Dus dat is wel echt uh, wat een enorme snelheid. En dan, uh, ja, ik werd gewoon heel erg meegenomen in de sneeuwmassa. In de afdaling naar beneden, zeg maar. En het enige waar ik mee bezig was, is proberen te overleven. Het is echt alsof je door een wasmachine gaat... En als zo'n lewine tot stilstand komt... dan is het ook wel echt alsof je in beton gegoten zit. Dus het is echt zo abrupt komt het dan tot stilstand. En ik wist door mijn hand... omdat hij mijn onderarm boven de sneeuw uitstak... Mm -hmm. wist ik op een gegeven moment wel dat dat boven dan uh, was... En daar heb ik ook een gat naar mijn mond nagegraven gegraven. En dat is uiteindelijk mijn redding geweest, want toen kon ik ademhalen. Maar voor de rest kon ik niet bewegen en lag ik echt helemaal vast... Zeg maar, maar uh, ja, daardoor door mijn arm, uh, dat heeft eigenlijk uh, mijn leven gered... en ook dat ik wist uh, dat dat in ieder geval boven was. Hoe lang heeft het geduurd voordat jij gevonden werd, Mariska? Want uh, ik denk dat je hele leven aan je voorbij schiet. Als je onder de sneeuw ligt, je, je kan geen vin verroeren, je kan niet bewegen. Uh, hoe is er uiteindelijk hulp gekomen? Um, nou, door die arm die eigenlijk uh, boven de sneeuw uitstak... toen had je nog geen uh, mobiele telefoons... en uh, dat soort zaken of piepers hadden we ook niet bij ons. Dus de uh, liftbediende aan de overkant van de berg... die had te verder en die hoorde de lawine... en die is met zijn verder kijken gaan kijken en die zag mijn uh, arm. Zo. En die heeft de hele reddingsbrigade in uh, actie gezet. Hoe was jij eraan toe als jij zo mee bent gesleurd met 220 kilometer per uur? Hoe was jouw lijf eraan toe? Toen ik in de sneeuw lag, dacht ik dat ik echt alles in mijn lichaam gebroken had. zo voelde het ook. En bijzonder genoeg, want de twee andere jongens zijn overleden... ben ik relatief goed afgekomen. Ik ben alleen maar heel zwaar onderkoeld geraakt. En ik heb mijn ribben gekneusd. En ik heb wel 24 uur kritiek gelezen op de IC. Aha. Maar uh, ja, gekneusde ribben in verhouding met... Uh, wat er had kunnen gebeuren, heb ik echt wel een veel op mijn schouder gehad. Nu zijn er heel veel mensen, die sturen ons nu berichten, Mariska... en dat zal vast niet de eerste keer zijn die je dat hoort. Uh, ja, sorry hoor, als je buiten de pistes skiet... dan weet je ja. zelf dat je fout zit. Wat, wat, wat, wat, wat is jouw reactie daarop? Ja, dat is... dan zoek je een risico op. Ik denk wel als je een kind van 17 bent... Mm -hmm. en toen was die hele veiligheidssituatie was niet zoals nu... met een helm en dat soort zaken. Ja. En ik denk wel... Ja, ik vind het nogal cru om te zeggen... als je iets doet wat eigenlijk niet mag... dan weet je de risico's en is het je eigen schuld. Ik vind dat wel een beetje een kort door de bocht reactie. Alhoewel ik hem natuurlijk wel begrijp. Ik bedoel, je zoekt natuurlijk een risico op. Ja. Uh, maar je zoekt natuurlijk nooit het risico op met, met het... Besef, en zeker als je 17 bent, van uh, ik zoek bewust iets op en ik weet dat, ik, uh, dat we kunnen overlijden. Ja, dat is natuurlijk echt onzin. Um, Mariska, het is een heel, heel mooi en indrukwekkend verhaal. Jij noemde net ook al even wat, dat uh, twee jongens, jouw vriendje en zijn broer, die zijn bij deze lawine omgekomen. De andere skileraar heeft het net als jij ook overleefd. Jij vertelt daar heel mooi over, want daar heb je ook gewoon wat langer de tijd. In de podcast Held in Eigen Verhaal. Ik zou echt uh, nee. iedereen aanraden: als je meer van het verhaal van Mariska wil horen, zoek diep podcast op, want dan vertel je ook wat een impact het op, op jouw leven heeft en hoe je eigenlijk je leven leidt door deze gebeurtenis. Voor nu dankjewel Mariska. Ja, jullie ook bedankt. Fijne dag nog vandaag. Fijne dag. Boah, ik, ik, dat, dat moment dat ze vertelt dat ze als in, in beton gegoten daaronder onder de sneeuw is, is echt afschuwelijk. En die arm, en dat één iemand dan vanaf een skilift verderop met verre kijken kijkt en die arm ziet, nou dan heb je inderdaad een Engels op je schouder. Afschuwelijk. Nou jongens, doe voorzichtig. Mocht je nog gaan skiën dit seizoen. En home wrecker. Nou, uh, woensdagochtend. Ik kan het hier niet zien. Is dus de zon al op? Of niet? Ja, ik denk het wel. Mm. Ja, het is donker. Wij, wij hebben maar een heel klein straaltje... waar we een beetje naar buiten kunnen kijken. Maar... We hebben ook geblindeerde ramen. Bij ons lijkt het ja. alsof de zon nooit opkomt. De zon op, 25 februari. En dat ja. is gebeurd... Nee. nee, vijf over half acht. Ja, oh. Dan kom je erachter dat het eigenlijk nog hartstikke winter is. Ja, nogmaals, we kunnen hier niks zien. Dus, uh... Het wordt een geweldige dag. Echt prachtig. Echt een geweldige dag. Er is nu nog wat mist. Die trekt op een gegeven moment op. En dan kan het lokaal wel 19 graden worden. Ik zou er, uh, van uh, met, met volle teugen van proberen te genieten. Want daarna... Wordt het eigenlijk gewoon uitzichtloos? Nee, de, morgen is het gewoon weer minder. Maar daar zijn we vandaag niet mee bezig. Er was overigens wel ook uh, tip, nog wat tips van Hoveniers... Dames en heren, wat tips van hoveniers. Ga nou niet met groene vingers. Nou, ja. op Verlinden. Nou, nou, ga, nou, ja, ga nou niet ja. uh, vandaag denken dat je meteen van alles moet aanpakken in de tuin. Ja, uh, nee, uh, de, oe, de, de, goed dat je het zegt. De, zeg. ja, de bodem is vaak nog uh, dermate koud dat het helemaal geen goed idee is om te gaan uh, planten. Oh, dan wacht ik nog dus even. Dit is niet het moment. Uh, ja. Niet nu met de grassen aan de slag. Ja. Uh, je gaat gewoon genieten van de tuin. Oké. Okay. Even niet goed, dingen zo. planten. Nee, nou, ik moet echt op mijn handen zitten. Want ja, ik op echt punt punten om. Oh? Ja, dat Je weet kende. ik. Nee, jij had de tegels alweer uit het dakteras gehaald... <laughs> om daar een zonnetje neer te leggen. Ja, absoluut, ja. Hé, hey, we gaan er wel lekker bij stilstaan... omdat het vandaag zo prachtig, uh, prachtig weer wordt. Arike, Arike. Die is nooit ver weg op dit soort dagen. Hier is Bailamos. Esta noche bailamos. Te doy toda je Music en uh, Bijlamos. Zometeen een uh, zeer zonnige ja of nee. Ja, nou ja, het is gewoon een zomerse ja of nee. Ja, zomerse. Het is echt gewoon, staat grotere draaiboek zomer ja of nee, omdat het vandaag ja. een heerlijke dag wordt. Dus als er nog een topic is waarvan jij denkt, ja dat past echt bij het lekkere weer, laat maar weten. Um, en Annemarie, wat horen we in het nieuws? Het gaat onder andere over uh, verliefdheid. Hoe vaak wordt de gemiddelde mens ja, verliefd in zijn leven? Hoezo. zo. Hé, hey, is het al weekend? Nee. nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Boek op vila 4 Geef je terras een frisse look met Karwei. Fantastic groene aanslagreiniger, nu 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. Boek nieuwe wintersport bij Villa4You. Unieke vakantiehuizen. Ski soon. Ja, lieve mensen. pak dat voordeel en scoor die select deal. Alleen vandaag. Fitbit Activity Trackers nu tot 30% korting op de meest getoonde prijs.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 Kim Goedemorgen, het is half acht. Wat vertraging op de weg vanaf een kwartier. Op de A15 naar Gorkom kom je tussen de brug over het Amsterdam Rijnkanaal... en de brug over de Lingen in 5 kilometer, daar 17 minuten. Op de A16 Breda naar Rotterdam. 5 kilometer tussen Knoopend Zonzeel en Klaverpolder met 25 minuten. Op de A22 zijn ze nog bezig met bergingswerkzaamheden... naar een ongeluk, dat is richting Beverwijk. De weg is daar gesloten ter hoogte van Velzen-Zuid. Moet je nou um, richting Beverwijk, dan pak je de A9... dan ga je door de Wijkertunnel en op de A58 naar Eindhoven is nog een file van 5 kilometer tussen Knoop de Baars en de brug over het Wilmina kanaal met 18 minuten. Vooral in het noordwesten kan het nog even mistig zijn. Verder vandaag stralend lenteweer. Veel zon, maximaal een graad of 19. Annemarie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. In het Zuid-Hollandse dorp Bleskensgraaf... heeft de ME ingegrepen bij een protest tegen de komst van een AZC. Dat protest was gisteravond. Een groep mensen die zich bij het gemeentehuis had verzameld... bekogelde agenten staken op vuurwerk af. Er is niemand aangehouden. Belangrijk moment vannacht in Amerika. President Trump hield de State of the Union. Dat is een beetje onze troonrede. zijn uh, toespraak die gaat over de stand van het land. En dan vertelt de president ook wat hij allemaal heeft bereikt, heeft gedaan. Nou, en Trump gebruikte de speech vooral om te vertellen hoe groot en rijk Amerika is. En volgens Trump gaat het erg goed. Een korte tijd ago we een dode land. Nu zijn we het country land in de wereld. The hottest. Country anywhere in the world. The hottest. Ja, verder zei hij dat hij ervoor gezorgd heeft... dat de benzineprijzen lager zijn, net als de inflatie. Nou, volgens factcheckers overdreef hij daarbij behoorlijk. Het was trouwens de langste state of the union ooit. 1 uur en 47 minuten duurde die.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 Ja, daar, kun je, daar, daar word je dan nou ja, opgevangen niet per se om te slapen. Maar het is vooral een punt waar je dus informatie kan, uh, kan krijgen. Ja, het kan uh, natuurlijk zomaar gebeuren dat je, omdat de stroom is uitgevallen, niet meer... Dan is op een gegeven moment je telefoon leeg. Als je geen radio hebt, dan, dan kun je dus ook geen radio luisteren. Teleweef, televisie ja, natuurlijk ja. niet. Dus dan kun je naar zo'n steunpunt. En moet je wel weten waar het steunpunt is natuurlijk. Ja. Maar goed, dat, uh, dat zal er zeker nog op. Dan kun je je ook opgeven als steunpunt. Je zegt, kom allemaal naar mij. <laughs> Zou je dat willen? Nee. Oké. Okay. <laughs> Misbestand dan in Geldrop, waar twee mannen be bezig zouden zijn geweest om in te breken in een auto. De politie kwam er snel bij uh, en dacht de inbrekers op heterdaad te betrappen, maar volgens Omroep Brabant zat de zaak toch anders in elkaar. De eigenaar had zijn autosleutels in de auto laten liggen met een trucje dat ze op YouTube hadden gezien. Probeerden de mannen het raam naar beneden te krijgen. Dat leek dus op een inbraak, maar was het niet. Ja, die auto was toch in het slot gevallen. Toch even wat uit te leggen ook altijd als je bijvoorbeeld de sleutel aan de verkeerde kant van de deur hebt laten zitten... en dat je dan een ladder tegen je eigen ja. huis aan moet zetten dat je denkt, nou, dat zou zomaar eens heel verkeerd kunnen overkomen. Dat gebeurt hier eigenlijk ook. Nou, ik ben wel eens met een slijptol van de bouw... waar ik toen naast woonde in Amsterdam... ben ik aan de slag gegaan met mijn eigen fiets. Oh, ja. Toen ben ik naar de bouw oh, ja. gelopen. Ja, maar het is ook een beetje... Ja, dat is een echt een voorbeeld van white privilege. Want ik liep daar als, als, als, als, als meisje ook naar de bouw. En ik zei, dat is mijn fiets, zei ik tegen die jongens. Maar het sleuteltje is in de put gevallen, of wat er dan ook was gebeurd. Ja, zij kwamen gewoon met een slijptol mee. Ja. Daar, komt, daar komt dus niet iedereen mee weg. En zij hebben hem toen voor mij opengeslepen waar ik naast stond. Je werd geholpen. Ja, ik werd geholpen. En hoe vaak zijn we nu echt verliefd in ons leven? Nou, daar is groot Amerikaans onderzoek naar gedaan. En wat blijkt, gemiddeld zijn we twee keer in ons leven echt hals over kop verliefd. Er is dan gekeken naar twee criteria. De fysieke reactie die je krijgt als je verliefd bent. Zoals zweethanden, vlinders in de buik. En het tweede deel gaat om het, ja, het mentale stuk. Hoe vaak je dan echt intens verlangt om bij iemand anders te zijn, of bij de ander te zijn. De meeste mensen maken dat dan twee keer mee. Toch zijn er ook mensen die nog nooit verliefd zijn geweest... of zelfs meer dan vier keer. Hey, en kijk, want de eerste keer verliefd zeg maar, op de basisschool... misschien wel op de middelbare school... dat is toch een andere verliefdheid dan die je vandaag de dag hebt, toch? Ja, ik denk nog wel dat je ook op latere leeftijd... net zo verliefd kunt worden als dat je je voelde toen je puber was. Ik, ja? Hoop, ja, ik, denk, ik denk het wel. Ik, ik hoop alleen niet dat... Ja, ik was Op mijn veertiende uh, was ik zo verliefd op uh, Niek, die twee jaar ouder was. Ja, Heeft ik, Niek dan één van jou twee keren gehad? Ja, Dat hoop ik dus niet. Ik hoop niet dat ik me even mijn twee keren aan Niek heb verspeeld. <tie> niks te nadelen van Niek, hoor. Was gewoon een leuk gozer. Maar meer als in, ja, als ik hem dan al heb weggespeeld, vind ik het ook zonde. Maar was jij echt... Kijk, je bent nu met Sander. Ja. Was jij misselijk van verliefdheid? Nee, ik was anders verliefd op Sander. Ja, maar, maar dat precies. was voor mij juist heel erg een reden dat ik dacht... dit is, this is something real. Mm -hmm. Omdat ik echt voelde, wow, hier groeit iets heel moois of zo. En dus wel heel graag bij hem willen zijn. En vlinders oh ja. in mijn buik. Maar het, is niet ik, ja, maar het is niet alsof ik geen eten op mijn mond had. Had jij dat dan met Laura, Annemarie? Ik, uh, ja, in het begin... Uh, nee, dat, in, zeker, dat klinkt dan heel gek. Maar ik, ik, had in het begin was ik heel zenuwachtig. Ik was heel zenuwachtig. Ik ah, durfde ja. haar ook niet zo goed aan te kijken zelfs. Oh. Dat dus was na echt een aantal weken wel weer, wel weer over. Maar dat was wel echt het fysieke. Maar ik ben ook niet het type dat uh, echt niet meer kan eten. Dat, dat is voor mij te overdreven. Nee, dat, dan? Heb ik, nee, nee dat heb ik met, met, met, mijn, uh, met Kiki ook niet gehad. Ik, ik hard maakte wel een sprongetje als ze dan appte. Ik had zin om bij haar te zijn. Ik, ik, ik werd een beetje zenuwachtig als ze in de buurt was. Maar het was niet dat ik dan helemaal verlamd was van, van verliefdheid, zeg maar. Maar als, dus, dat, als dat de verliefdheid is die je twee keer hebt, dan, dan kun je jezelf ook dus afvragen: ja, maar is dit dan de grootste verliefdheid die ik zou kunnen hebben? Ja, maar dat Waardoor is. Waardoor je voor bijna iedereen... aan, je, aan je partner zou gaan twijfelen. Nee, want dat is dan toch voor iedereen anders. Want er staat ook in hetzelfde onderzoek dat sommige mensen helemaal nooit verliefd worden. Ja. Of... Ik, kan echt, ik ben echt verliefd op Kiki. Ja. Dus. Ja. En, maar er wordt ook gezegd in een stuk. Je kunt ook, hè, voor de mensen die nog niet verliefd zijn... alsnog kun je een goede, langdurige relatie opbouwen. Ook ja. al, je kunt wel iets voor iemand voelen... maar dat extreme gevoel van verliefdheid hoeft er ook niet altijd te zijn. Het is geen garantie voor een goede relatie. Oh, nee, nee, maar, nee, ik, maar dat klopt. Maar ik denk dat dat, dat nog wel eens verward wordt. Want sommige mensen zijn ongelooflijk verliefd op elkaar... maar die kunnen geen relatie met elkaar. Ja, ja. Dus, dus zeg maar dat, dat je samen kan leven dat is eigenlijk nog een veel groter goed... dan dat je de hele dag maar verliefd om elkaar heen hangt. Maar ik zou het wel heel jammer vinden... als ik nooit in mijn leven echt verliefd was geweest. Dat je dat gevoel dus niet herkent. Nee, ik, denk, ja, ik vind het van heerlijk. Van die vlinders en dat enorm verlangen naar samen zijn. Ja, dus ja, ja. Ook, ook, dat je omfietst in de hoop dat, dat, dat, iemand, uh, dat je door de straat fietst van diegene. Geweldig toch? Waar ja, is even... Niek? En ja, waar is oh, nee, niet we... ja, uh, ja. ja god Ik durf het niet te zeggen. Nou, Nick, als je luistert. Ik was uh, verliefd op je en ik liep altijd langs jouw wiskundeles. En uh, <laughs> ja, ik was okay, ja, uiteindelijk ja, ook met hem gekust. Hey, en dan mag je ook nog verliefd zijn op jezelf natuurlijk. Dus dat, is, dat, is dat ook één keer? Nee, laten we dat niet doen. Oh, oké. Oké, okay. ja, okay, goed zo. Uh. Uh, zo meteen, uh, ja of nee. We doen vandaag een, uh, een zomer ja of nee. Vanwege de oh ja, hele hoge temperatuur. Ja, het wordt ja. al 19 graden. Snikheet. heet. Uh, dit is alvast één uh, topic van uh, Nathalie. Achter in je eigen tuin. Toplus zonnen 3, 2, 1. Ja. Q Music, Matti en Marieke. De rest van je afnemen naar Taylor Swift. Dit is Opa Live. Q been up with you. I had a bad heart. Back music en bieden. Ja, nee, ja, nee. speelt mee. We ja of nee in 3, 2, -A N A -E -E. Topics met drie seconden bedenktijd. Kijk, dit is zo leuk aan onze luisteraars. We zeiden net we doen een zomerjaar of nee het wordt gewoon heel lekker. Vervolgens regent het zomertopic. Ja, echt. Super, dankjewel. Als je zomer ja of nee eens hebt ingestuurd... de allereerste komt van Nathalie. Achterin je eigen tuin, topless zon. 3, 2, 1. Ja. Nou ja, dat gaat natuurlijk voor mij niet echt op... maar ik hoop dat uh, iedereen in Nederland de vrijheid voelt... Ja. Uh, om op een veilige manier topless te kunnen zonnen. Achterin je tuin, nou, je ja. zou eigenlijk overal uh, ja, moeten en willen... en mogen topless zonnen, maar het is gewoon niet meer zo populair. Hè? Het, het is het gewoon niet meer. Hè? Maar nee, wordt het niet weer populair? Uh, nou, het dat een, zou een tijdje het weg, vinden, weg geweest. de een beetje eruit is. Ja, ik vind het vooral iets voor het strand. Want daar kun je een beetje nog uh, je ruimte pakken. Als ik, als ik ga liggen, dan kun je ongeveer, kan half Amsterdam-West meekijken... want ik woon gewoon in zo'n binnentuin waar ja, iedereen je, naar beneden je, kijkt. Jij hebt een soort circuspiste. Ja. ja, dat klopt, ja. Ja. ja. Dat is natuurlijk inderdaad al het naast. ik de plantjes water geef, Komt iedereen naar buiten? Nee, het is natuurlijk een beetje... Als je, als je privé kan liggen... Maar ja, waarom zou, waarom zou je er eigenlijk moeilijk over doen? En met de dat... buren kunnen jou toch niet zien? Ja. Nee, die kunnen... Nee. Nou, als ik op sommige plekjes in de tuin lig wel... maar Dan moet je moet toch... heel erg je best doen, ja, op hoor. plekje liggen in de tuin waar het, uh, waar het gewoon privé is. Maar ben je ook niet bang dat er gewoon iemand uh, foto's maakt... En dat je de volgende dag in de blad staat? Dat nee, maar dat het. kan dus niet bij mij in de tuin. Het is een afgeschermde tuin, dus daar kun je het echt niet zien. Mm, nou, ik voel niet meer de behoefte om uh, op het strand de topless te gaan liggen. En, en mocht dat wel, dan, wel ja. zo zijn, niks om je voor te schamen. Hè? Nee, zeker niet. Wel, nee. En waarom zou je het dan doen? Uh, lekker bruin worden. Want lekker ik vind, bruin. Ik heb, uh, nou, er is bij mij best wat borst. Dus het zijn grote witte melktassen. Als het, <tus> het kleurt niet mee. Ja. Dus dan vind ik het dat, ja, het zijn natuurlijk gewoon... Uh, ik ja. kan het op een bepaalde manier ook wel mooi vinden hoor. Dat het niet is meegekleurd. Oh ja? Ja. Dat dus je ik de bikini nog ziet staan. Ja, ik kan het wel mooi vinden. Oh. Nee, lekker egaal, toch? Ja, ik vind het ook wel lekker als het egaal is, ja. ja het is lekker los, lekker vrij gevoel. Lekker los, vrij gevoel. Ja. Heerlijk. Ja. Uh, even kijken, hier is Jolanda. Lekker cabrio rijden. Lekker. 3, 2, 1. Ja, ja, ja ik, ik zou graag een uh, cabrio hebben. Maar ik zou toch nog eens graag willen weten... misschien heb je er een. Oké okay, jongens, een jaar heeft 365 dagen. Heb je een cabrio? Stuur mij even, even gewoon oprecht... Hoe vaak dat dak open is? Want aan de hand daarvan ga ik het uh, laten afhangen. Ja, wij, wij hebben het hier wel eens eerder over gehad. En dat dak gaat eerder open dan jij altijd denkt. Ja, omdat dat, dat in die de cabriorabers gaan dan weer zeggen van ja, daar gaat een verwarming ja. aan. En dat, dat begrijp ik wel. Maar dan blijft mijn vraag staan van de ja. 365 dagen. Hoe vaak is het dak open? En ik denk vaak, hoe vaak tijdens een ritje moet het dak dicht omdat het begint te regenen? En wat een gejoker is dat! Want dat je, kan natuurlijk niet op de snelweg. En vervolgens hier gezeten, je verstaat helemaal niks. Nee. Je, je ongelofelijke ruis aan je oren. Oh, en, ja? en Je, je kunt je helemaal niet communiceren. Euh, met vet haar kom je eruit, joh. Ojojojojo. Oi, oi, oi, oi, ik ben wel eens in een cabrio naar Italië gereden toen ik uh, begin twintig was met vrienden. Nou, nou, Alleen van, ik... maar open. Nee, was niet met Nick. Nee, ik was wel heel erg verliefd op Nick, maar dat was toen al wel weer voorbij. Nou, daarna kon ik, daarna kon ik mijn haar gewoon rechtop zetten toen ik helemaal in, in, in, in Toscane was aangekomen. Kijk, hier zijn de eerste resultaten van mijn enquête. Roy van Inge zegt 45 tot 60 dagen. Vind ik al te weinig. Irina, die zegt maximaal 10 dagen. Noah die zegt het dak gaat denk ik 15 keer per jaar open. Janine die zegt twee keer per jaar en alleen in het dorp. Het dak open. En op de snelweg is het trouwens chaos. Dus alleen in het dorp. Richard, 5 à 6 keer. Ik het gewoon veel te weinig. het is natuurlijk absurd weinig. Dan huur ik er wel een. Ja, dat snap ik. Nee, dat is echt helemaal niks. Nee, ik hou gewoon mijn been een beetje. Uh, laatste. Zonnebrandolie. 3, 2, 1. Nee, ik kan dat niet. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, zonne lukt mij gewoon niet. Zonnebrandolie... Mijn niet bestaan. Moet je echt niet aan beginnen. Uh, dat vind ik ook echt heel erg, jaren negentig. Dat je je insmeerde met de zonne... Met die, dus, dus, dus echt de olie, hè dus niet de zonnebrandcreme... Ja. Nee. Daar, daar zeg ik wel hard ja tegen, maar niet olie. Maar daar heb je toch ook nog verschillende gradaties in, in die olie? Ja, je hebt de deep tanning oil. Die heb ik wel eens gedaan, factor 2 op een Grieks eiland. Natuurlijk ja. was ik echt gekremeerde kroket. Dat doe ik nooit niet mee. Nee, dat is, dat is Ik kan het echt niet, nee, nee. nee. nee. Hallo uh, Judith. Ja, hoor. Hallo, goedemorgen. Hallo. Hallo, je Hoi. bent op de radio, uh, Judith. Uh, bel jij over topless zonne, over de zonnebrandolie of over de cabrio? Cabrio. Over de cabrio. Ah, Oké, okay, veilig Vertel onderwerp. Heb je er Ja. ja. Oké, okay, en hoe vaak per jaar gaat dat dak open? Ik denk bijna twee, drie maanden. drie maanden. Gisteren hebben we nog rondgereden. In gisteren? Harderwijk. Maar gisteren ja. was niet zo lekker dagje. Nou, we hadden het droog. Het was lekker. Ja, en, maar, want gisteren was het denk ik een graad of twaalf, dertien of zo? Dertien, veertien graden, ja. Ja, en, en maar heb je dan de verwarming aan in de cabrio? Ja, die hadden we wel aan, maar dat hadden we anders ook gehad. Maar dat stook je toch voor de mussen? Ja, ja, Het is ja, wel lekker, hè? Ja, precies. Ja, maar dit vind ik ook echt een, op, echt een uitspraak <laughs> van een moeder. Ja, ja stoken is, we ja, voor buiten. Ja, ja, is toch ja ook maar zelf. je kunt je je jezelf even plezier. Je hebt het dak open, dus dan heb je hem aan bij de, bij de benen, stel ik me zo voor, Judith, of niet? Wat bij de, ja, dat klopt. Ja, precies, ja. ja oké. Okay. Okay. Dus zeg jij, Judith, die cabrio, is het echt waard? Oh ja, echt, zeker. Ik heb een ja. Fiat 500 en ideaal. Geweldig, oké. Okay. Hé, hey, en wat dan nou als het gaat regenen en je zit op de snelweg? <laughs> ja, is dat op de dan? snelweg... Nou, maar als je honderd rijdt, heb je hem niet geholpen. Oh, niet? Oké. Okay. Nee, okay. dat doe ik niet. Nee, dat is, dat, dan hoor je niks en dan, nee, dan kun je hem ook niet dichtkrijgen. Maar kun je hem gaandeweg... Dus oké, okay, je rijdt op de snelweg, je ja, gaat de vanaf, snelweg uh, af... Tot 80 kan ik hem dicht krijgen. Ja, oh, zie je wel. Oh, ja, Oké, okay. ja, ja, oh, ja. Okay. druk je op een knopje, dan gaat hij dicht. Nou, nou ik ja. zie Matti wel zitten in zo'n Fiat 500. <laughs> ik denk dat hij met zijn hoofd eruit steekt, net zoals Fred Flintstone. <laughs> ja, <een prachtig laughs> ik heb zijn de lengte mee, ik ben niet zo groot. Oh ja, dat scheelt inderdaad. Oké. Okay. Hey, uh, Judith, uh, fijne zonnige dag gewenst. lekker dakkie open. Dank je, doei. Ja nee, 3, 2, 1, a n En Sasha, Backy Music Destiny. Gisteren heeft uh, Roel, onze collega hier op de redactie, uh, ja, iets tegen ons gezegd. Roel, onze backfielder, eigenlijk van open bij iedereen. Echt bij iedereen, unaniem. Ja, ik merkte het, ja. We gaan het er straks wat uitgebreider over hebben. Maar wat, is, wat zei jij gisteren tegen ons? Dat ik denk ik al een jaar lang mijn gasfernuis niet heb gebruikt. Dit is de Ziggo Dome nu. Maar in november klinkt het zo. Ja, zeg! Hoi, ik ben Pommelien Thijs. Pommelien Thijs. Luister dit weekend en sta op zaterdag 7 november in het Nee, helemaal vooraan. Tickets vind je dit weekend alleen bij Q Music. Ik hoop jullie het te zien.